van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dik te met het NOS journaal. Urk is bereid een compromis te sluiten over het geplande mega windmolenpark. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met een voorstel voor 36 windmolens van maximaal 100 meter hoog. Het kabinet steunt de bouw van een park van 93 windmolens... met een maximale hoogte van 135 meter. Het moet het grootste windmolenpark van Nederland worden... en meer dan 1 miljoen mensen van energie voorzien. Ulk was tot nu toe valikant tegen, maar heeft er niets over te zeggen... omdat de windmolens op de dijken net buiten de gemeente gepland staan. De politie heeft in de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo... het kantoor bestormd van voormalig presidentskandidaat Fonseca. Dat hebben de medewerker van de oud-legerleider en een aantal ooggetuigen gemeld... Volgens de politie werd er gezocht naar illegaal materiaal. Na een felle campagne verloor Fonseca dinsdag de presidentsverkiezingen van zittend president Paksa. Volgens Fonseca werden verkiezingen fraude gepleegd. Een dag na de verkiezingen omsingelde militair het hotel waar Fonseca zat. Het leger verklaarde dat die actie bedoeld was om deserteurs op te pakken... die zich bij Fonseca zouden hebben aangesloten om een koet voor te bereiden. Er werd niemand opgepakt. De Franse oud-premier Villepin beschuldigt president Sarkozy ervan dat hij bezig is met een persoonlijke vendetta tegen hem. De Villepin zei voor de Franse tv dat Sarkozy handelt uit haat na de aankondiging van de aanklager dat hij in beroep gaat tegen de vrijspraak van Van Villepin. Villepin stond terecht wegens het zwartmaken van Sarkozy in 2007 toen de twee partijgenoten in de race waren voor de opvolging van president Chirac. De Villepijn wordt na zijn vrijspraak genoemd als tegenkandidaat van Sarkozy bij de volgende presidentsverkiezingen. Het weer, winterse buien trekken vanaf de Noordzee over het land waarbij het in de avond ook kan onweren. Temperatuur ligt tussen de 1 en 4 graden. In het weekend vallen er enkele sneeuw- en hagelbuien bij maxima van 0 tot 3 graden. Maar van tijd tot tijd schijnt ook de zon. In de nachten vriest het licht. Dit was het NOS Journaal.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleefd het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met nu de Euro Breakdown. De Euro Breakdown. Zijdagmiddag net over de klok van drie uur. Dat betekent dat het weer tijd is voor de Euro Breakdown. weer de twintigste jaargang in het twintigjarig bestaan van ZFM. De vierde aflevering in deze jaargang. Vandaag 29 januari van 2010. Deze week hebben we in de lijst 15 platen die één of meer plaatje stijgen. Twee die blijven zitten waar ze vorige week ook zaten. Twintig dalen, één of meer plekken en drie komen helemaal vanaf nul nieuw binnen in de lijst. Ik denk dat ook vier platen eruit moeten natuurlijk. Mika met Rain na negen weken. Alicia Kiezen doesn't mean anything na elf weken, houdt zij het voor gezien. En Michael Bublé, heaven met you yet, na dertien weken ook uit de lijst van Europa verdwenen. Een goede week voor Rihanna met Hart gaat ze namelijk tien plaatsen omhoog en is daarmee de snelste stijger. Je hebt goede en slechte weken. Nou, Rihanna heeft het allebei in één week, want Russian Roulette zakt elf plaatsen naar beneden. En daarmee is zij ook meteen de snelste daler van deze week. Whitney Houston met Million Dollar Bill staat alweer 17 weken lang in de lijst van Europa. Is daarmee het langs genoteerd. Vorige week stond zij nog op een mooie 22 e plek waar ze deze week staat. Dat horen we zo meteen. We beginnen deze week gewoon onder aan de lijst. Daar vinden we Jordan Sparks SOS Let The Music Play. Alweer 15 weken lang in de lijst van Europa. Zakkend vanaf nummer 35 naar de laatste plek, de nummer 40. De Euro Breakdown op vrijdag niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. What's up, girlfriend? Something's going on. You. So you please. De eerste keer dat je deze plaat hoort tijdens de year breakdown. Vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Joris Park staat er 15 weken in. Een zak naar de allerlaatste plek. tijd naar de eerste nieuwe binnenkoming die komt namelijk op nummer 39 nieuw binnen. En voor zijn nieuwe album heeft uh, Timberland vele grote namen ingeschakeld om mee samen te gaan werken. Zo bracht hij al de single uit met Nelly Vettaro en So Shy the Morning After Dark. Ook een single met Drake, Say Something en Justin Timberlake gingen uh, hem voor met Carry Out. Die laatste twee nummers uh, wisten ons in uh, het Europese vasteland echter nog niet te bereiken. Gelukkig ligt de volgende single voor Europa wel alweer klaar. We krijgen namelijk het nummer If We Ever Meet Again voorgeschoteld. Wat weer een samenwerking is met Kate Perry. Zelfs zei Timbaland dat hij met If We Ever Meet Again een nummer wil maken als I Got The Feeling van de Black Eyed Peas. Eigenlijk mogen we het natuurlijk nog niet zeggen, maar dit wordt natuurlijk gewoon weer een eurohit hit. De kwaliteit van beide muzikanten los is namelijk bekend en gigantisch. Maar hoe klinken die twee nou samen? En lukt het ze om I Got The Feeling te evenaren? We gaan het horen op nummer 39. dus samen met Kate Perry. If we ever meet again. pesten en zarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. Life, Dit is twintig jaar ZFM. Weken lang staan ze in de lijst van Europa: Edward Maia en Figgy Jugelina. Stereo love van 37 zakken ze deze week wel naar nummer 37. Terwijl het langzaamaan wat gesneeuwd heeft buiten tussendoor. En nu het zonnetje er aardig bij komt en niet meer op mijn scherm kan zien wat er allemaal staat. Maar goed, we gaan rustig verder. Dat de eerste single van Adam Young een wereldwijde nummer 1 hit op zou leveren, dat had niemand voor mogelijk gehouden. Maar het lukte hem wel met Fireflies. Mag zich namelijk de grootste hit van eind 2009 noemen. Het eind van deze single is nog niet in zicht of de volgende dient zich alweer aan. En dan hebben we nog een klein hitfeitje over de Nederlandse top 40. Want Owl City staat dus met zijn eerste single al zes weken op nummer 1. En De laatste keer dat een act met zijn debuutsingle zo lang op nummer 1 heeft gestaan was in 2004. Toen Ozol negen weken op nummer 1 stond en toen... Het nummertje Dragonstaat DT Maar We gaan verder naar de nieuwe binnenkomst van Owl City. Want met gepaste trots presenteren wij jullie dan ook de tweede single van het album Ocean's Ice. Niet de Umbrella Beach, maar Vanilla Twilight. Het zal een wereldwijde release gaan krijgen. Het nummer zit de lijn van zijn voortganger Voort: Synthesize Pop met een zoutje van spookachtige zweren. Zo wordt hij op verschillende muziekvora's op het internet al genoemd. OECD komt op nummer 36 nieuw binnen in de lijst van Europa.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 Pick Sluimeren. Samen met Melanie Fiona, It Kills Me. Alweer twee weken in de lijst nu. Vorige week kwam ze binnen op 39. Deze week gaat ze omhoog naar nummer 33. Zes plaatsen winst dus voor haar. En de laatste nieuwe binnenkomen gaan we dan naartoe. Jamie Collum. En omdat Jamie Collum zo'n groot bewonderaar van Rihanna is... ...heeft hij voor zijn nieuwe album The Pursuit... ...een cover van de hitsingle Don't Stop The Music gemaakt. Gewoon geen stampende beats of Michael Jackson-achtige akkoordjes. Colin pakt het nummer helemaal uit en maakt er een compleet eigen Jesse-versie van. En ik moet zeggen, het is hem toch aardig goed gelukt om dat uh, flink stampende Don't Stop The Music gewoon terug te brengen. Naar een heel rustig jazzvol nummer. De nummer 31 van deze week dus is in handen van Jamie Callum. Don't Stop The Music. Zometeen gaan we nog even kijken naar wat het uh, weer gaat doen het aankomend weekend. En hoe en wat de stand van zaken is op de weg. Maar dus eerst de nummer 31, Jamie Callum. Het is leuk. Ik ben mijn weg naar mijn favoriet plaats. Ik heb mijn body moving, shake the stress away. Was het niet voor, nobody when you look my way? Now day, yeah, who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say it, our is incredible. If you don't have to do, no. do you know what just started? I just came here to party. We're rocking on the dance floor. Acting naughty, hands around my waist. Just let the music play. We're hand in hand, just a chest. Now we're face to face. Cause I'm gonna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop. Volgens mij zo op zondagochtend bij ZFM Jazz. Tussen 10 en 12 hoor je dat hier op de radio zou je deze plaat gewoon ook zomaar voorbij kunnen horen komen, denk ik. En past denk ik aardig in het rijtje thuis van de Jazz Manson. ZFM Westkust weerbericht. Na een redelijke donderdag is het vandaag overwegend bewolkt. En met name vanochtend viel er al geruime tijd wat regen. De regen is wel weggetrokken, maar later vanmiddag krijgen we weer te maken met enkele natte sneeuwbuien. De temperatuur is opgelopen naar een bijna 5 graden, maar wordt geleidelijk lager en de westenwind is gedraaid naar het noorden. Het is overwegend matig van kracht. Vanavond en de komende nacht is het dan wisselend bewolkt en er kom, uh, komt het tot enkele sneeuwbuien. Daarbij kans op een sneeuwdek zelfs. Bovendien kan het uh, ook tot onweer komen. De wind waait naar het noorden tot noordwesten en is overwegend matig van kracht. De temperatuur daalt naar min 2 graden. Kortom, er is weer grote kans op gladheid. Kijk uit als je de weg op moet. Morgen schijnt weer geregeld de zon, maar er kunnen ook verspreid over de dag enkele winterse buien vallen. Ofwel buien met natte sneeuw, hagel en onweer. Er wordt maximaal 2 graden boven het vriespunt en er waait een matige wind uit de richtingen tussen west en noord. Zaterdagavond en zondagnacht is het dan half tot zwaar bewolkt en gaan er weer enkele sneeuwbuien vallen. De beduurt daalt naar waar de zon te min 1 graden en er waait een matige wind uit het westen. Zondag schijnt weer af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden... En uit, het, uit die wolkenvelden valt regelmatig een wintersbuikje. Het wordt maximaal 3 graden en er waait een matige westelijke wind. Het ritme van vatsaans Z, voor, M, K. vatsaans van Damme. De lijst van Europa gaat verder met de nummer 29, afkomstig van op uh, plek 22. 17 weken lang in de lijst van Europa. Ik heb het inderdaad voor Whitney Houston. Yeah, yeah, yeah. Het langst genoteerd staat zij deze week met Million Dollar Bill.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 van Caro Elmarat, A Night Like This. Vorige week kwam ze nieuw binnen in de lijst. Toen op nummer 34. Nu gaat ze omhoog en komt ze terecht op nummer 28. Dus had ik net tijdens deze plaatring van, ik ben iets vergeten, maar wat, maar wat? Een overzicht van de nummer 40 tot en met 31. Die heb jij nog van mij te goed. Jonas Parks, uh, SOS Let The Music Play. Die plaat natuurlijk 15 weken in de lijst. Straks 5 plaatsen naar beneden. Timberland, uh, If We Ever Meet Again, nieuw win op nummer 39. Daniel Meriwether, Impossible, zakt 2 plaatsen naar 38 in zijn 11e week. Edward Maya en Vicky Luglina, Stereo Love, staat 16 weken in de lijst en zakt 4 plaatsen naar 37. Oval City, Fennel Twilight, nieuw win op 36. Pink met Van House, zakt de 4 in de 13e week. Mandoria met Gloria, ook 13 weken in de lijst, komt vanaf 27, terecht op 34. Melanie Fiona, It Kills Me, in haar tweede week gaat ze van 39 omhoog naar 33. JC The Empire State of Mind, nu 13 weken in de lijst, zakt ze 6 plaatsen van 26 naar 32. Jamie Collum, Don't Stop The Music, nieuw binnen op nummer 31. En, en de nummer 30 je hoorde je niet, dat was 30 seconds to much. Kings and Queens, in hun zesde week. zesde week zakken ze weer terug van 28 naar 30. Net hoorde je op 29 Wit En op nummer 28 Karel Elmerad. Die we natuurlijk kennen van haar grote hit. Toe: Back it up and do it again. Alexander Burke, Bad Boys. Haar derde week. Van 32 omhoog naar 26. Breakdown. The countdown of the continent. Hey, oh, no, oh, oh. Ain't nobody gonna treat you better. Ain't nobody gonna touch you better. Ain't nobody gonna love you better, boy, than I am. Than When I you're am. out at night and you're in the streets and you have time to yourself all the love that you get from me, that you can't find nowhere else. When you fall away and I'm not around, and temptation fills your heart, think of all the ways that I'm faithful, babe. But to replace me would be hard, 'cause there's nobody. Wanna. wanna you can even be Die Roemenen alles over in Europa Wat ze maar kunnen overnemen Zo so, ook The Rackdown Je hoorde Edward Maya voor de tweede keer al in dit uur Nu met zijn single This is my life, vorige week kwam hij nieuw binnen in de lijst Toen deed hij dat al erg hoog Op nummer 30 en deze week gaan er nog eens 8 plekken bij komen en hij stijgt dus door naar 22 Nog even snel Voor het nieuws van 4 uur een overzicht Van de nummers die we gehad hebben op nummer 30 de 30 Seconds to March. Kings en Queens. Zes weken lang staan ze in de lijst van Europa. Van 28 zakken ze naar nummer 30. Terug naar nummer 30. Want vorige week ging ze andersom. Gingen ze van 30 naar 28. Whitney Houston. De Million Dollar Bill. 17 weken in de lijst. Daarmee het langst genoteerd van allemaal. Zij zak van 22 naar 29. Carol Elmer had een night like this. Zes plaatsen winst in haar tweede week. Ze gaan naar 28. Drag the best I have had. Elf weken in de lijst. Zakt 6 plaatsen naar 27. Alexander Burkade, Bad Boys, Drie weken in de lijst van 32 gaan ze omhoog naar uh, 26. Britney Spears met 3 nu 12 weken in de lijst van Europa van 23 zakken naar 25. Beyoncé met Radio, 14 weken in de lijst Zakken van 20 naar 24. Mary J. Blight, I am 3 weken in de lijst van 29 omhoog. V van, ja, van 29 omhoog naar 23. Het gaat helemaal goed nog. Edward Mayer, This Is My Life, Twee weken lang in de lijst van Europa. Vorige week kwam ze nieuw binnen op nummer 30. Deze week stijgt ze dus door naar nummer 22. En op nummer 21 de dame die vorige week nog op 19 stond. En tien weken lang in de lijst van Europa staat. Bad Romance, Lady Gaga. Tot aan het nieuws van 4 uur.